Middernacht, zondag 14 oktober. Mark Visser met het NOS-journaal. Syrië weert alle Turkse passagiersvliegtuigen boven zijn territorium. Volgens het Syrische ministerie van Buitenlandse Zaken is het vliegverbod om middernacht plaatselijke tijd ingegaan. Besluit is een reactie op de Turkse mededeling dat het land verdachte Syrische toestellen zal dwingen te landen. Zoals van een week een keer is gebeurd. Volgens Ankara vervoerde het toestel dat gedwongen werd te landen Russische munitie. Die was bedoeld voor het Syrische leger. Syrië valt de Turkse waarschuwing over verdachte vliegtuigen op als een vliegverbod... en zegt dat het land daarom dezelfde maatregel neemt. Voor de kust van Kaapstad in Zuid-Afrika is een boot met toeristen gezonken. Zeker één opvarende is omgekomen en er worden twee mensen vermist. De nationaliteit van de toeristen is niet bekend. Volgens de Zuid-Afrikaanse televisie waren er Nederlanders aan boord. De boot was met 41 opvarenden op zee voor een excursie om walvissen te bekijken. Israël heeft een aanval uitgevoerd op het noorden van de Gazastrook... en daarbij is zeker één man om het leven gekomen. Een ander raakte gewond. Er zijn bronnen die melding maken van twee doden. Gisteren kwam in de plaats Netivot, zo'n 10 kilometer van de grens... met de Gazastrook, een raket neer. De raket kwam terecht in een huis, maar niemand raakte daarbij gewond. Een man uit Berlijn heeft zichzelf in, Berl in brand gestoken... op het terrein voor de Rijksdag. Honderden toeristen waren er getuigen van... De man van 32 stak zich eerst met een mes in zijn borst... en daarna overgoot hij zichzelf met benzine en stak die aan. Omstanders en de gallemeerde brandweer probeerden de vlammen te doven... en de man te helpen, maar hij overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Uit een afscheidsbrief die is gevonden bleek dat de man persoonlijke problemen had. Het weer, overdag af en toe zon, vooral in het westen en noorden... is er kans op een enkele bui. Het wordt 12 à 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Het is Radio 1, BNN, De Overnachting, Patrick Lodiers. Een bijzonder goede nacht en welkom uh, live vanuit het College Hotel. En uh, normaal gezien sta ik op de gang en klop ik op de deur. Maar vanavond uh, beginnen we in de bar, in de bar van het College Hotel. Want deze bar ja, speelt een rol in de film die ik uh, vanmiddag uh, heb gezien. En ik praat met de schrijver van het boek en dat boek is gefilmd. Ja, het, het boek heet Alleen maar Nette Mensen. Maar hij schreef ook het boek uh, Beste Vriend. Ik sta hier met uh, Robert Fuijsje. Uh, Robert, uh, proost. Ja, proost. Als eerste op jouw uh, verjaardag van gisteren. Ja, dankjewel. 42 geworden? 42 alweer. Is het niet life crisis? <laughs> nou, het, is, uh, het wordt er niet vrolijker dus, uh, ik, ik, op. Nou, ik, twee jaar geleden dat was het wel echt een moment dat ik uh, 40 uh, werd. Dat ik. Uh, het kwam harder aan dan ik gedacht had. Oh ja? ja? Ja, ja. Nou ja, ik word er niet. Uh, ja, van dit soort aantallen word ik niet heel vrolijk. Dus ik, ik was liever in de in dertig gebleven. Maar ze zeggen toch, het leven begint bij je veertigste en onderontmoeting. Uh, ja, ze. uh... ja, nee, ik. Uh, ik uh, was liever. Uh, ik was liever, zeg maar, terug, uh, terug gaan tellen. Maar ja, de, de, de, de jaartelling die gaat gewoon vooruit in plaats van achteruit. Dus ik. Uh, ja, 42. Dus gisteren was een depressieve dag voor jou? Nou, nee, nee het, was al, het was al gezellig geworden uiteindelijk. Maar uh, uh, nee, ik was liever 38 in plaats van 42 geworden. Maar die, is het een beetje een midlife crisis? Uh, Heb je zoiets van, oh, nee, nee, nee, dat niet. Maar uh, ja, nou ja, ik vond het prettiger om jong en uh, aankomend te zijn. dan uh, als je, dat, ja, Nu ben je een soort uh, arrivé of zo. Of dan, dan hoor je allemaal dingen al te kunnen of te doen. In plaats van dat het nog allemaal in de toekomst ligt. Dus dat beangstigt je? Uh, ja, nou ja, ja, het is gewoon een makkelijkere positie als je wat jonger bent. En, en aankomend van, nou ja, je, je bent nog aan het leren. of het, We kijken later wel hoe het gaat lopen. Maar als je ja, wat ouder bent, dan is het. Dan... Dan, ja, is dat moment is dus al gekomen. Daar zit je dan dus in. Dus nu moet je. Nu moet hebben. Nu moet het. Ja. Vanavond moet het ook. Ja, vanavond moet het ook. Nee, maar is dat ook het verhaal van nou, aan de top komen is te doen... maar aan de top blijven is uh, een, uh, ja, een dat opgave? Is, dat is inderdaad moeilijker, denk ik, dan uh, er komen. En ik denk dat het ook psychologisch anders is dan... om uh, ergens naartoe te werken... is, uh, denk ik, prettiger dan uh, ergens komen... en denken van, ja, ja en wat, hoe moet ik nu verder? Maar ik hoor je man die eigenlijk uh, baalt van het feit dat hij succesvol schrijver is. Nee, ja, nee, ja, nee, zo, nee, natuurlijk niet. Want dat, dat is wat ik wilde. Uh, dus uh, ik, ben, ik ben heel blij en trots op, uh, ook op die film en op, op, op die boeken. Uh, maar nee, het is gewoon een psychologische omschakeling die je moet maken. Dat je uh, eerst zeg maar, jarenlang ergens naartoe werkt... en denkt van ja, dat, dat is wat ik zou willen. En dan is het een ja, psychologisch anders... Als het opeens uitkomt en dan denk je, ja, nu, nu is het gelukt en ja, hoe, uh, wat nu? Snap je? Ja, wat nu? Ja, dat is dan de vraag. Nou, vertel ja. maar wat nu. Uh, nou ja, meer boeken schrijven. Uh, Mijn uh, ambitie of, of plan is om uh, over nou ja, twint, of, uh, 25 jaar het liefst, dat zeg maar, is waar ik op wil toeleggen, een zo groot mogelijk aantal uh, romans uh, te, te hebben geschreven. Een groot aantal romans, je kan ook zeggen een ja, oeuvre. Nou ja, het zijn er nu pas twee, dus dan ga ik niet over oeuvres praten. Vanochtend in de, vanochtend in de Volkskrant Magazine was er ook een artikel van jouw hand... Ja. maar ook over het feit dat je bang was een one-hit wonder te zijn... Ja. Uh, voor de mensen die het niet gelezen hebben, kan je het kort uitleggen? Uh, nou ja, dat artikel ging over, was naar aanleiding van dat de film nu is gaan draaien. En, en nou ja, een verfilming van een boek is natuurlijk een, ja, een groot uh, evenement. Uh, dus ik had van tevoren gedacht, van, ja, hoe, wat, ja, hoe zal ik, waar zal ik over gaan schrijven? En toen uh, ja, leek het mij een goed idee om te schrijven over hoe... Uh, nou ja, het, natuurlijk is het heel leuk om met, meteen al met je eerste boek dat daarmee gebeurt wat met mijn eerste boek gebeurde. Dat, bedoel, ja, dat is wat je hoopt. Of 250.000 exemplaren. Ja, nou ja ik geloof 200. Maar dat is, nou ja, dat is al meer dan, nou ja, meer dan je überhaupt rekening mee houdt. Maar het is tegelijkertijd is dan de standaard zo hoog gelegd... dat nou ja, ja, er zijn bijna geen boeken die dat verkopen. Dus, eh, maar dat is dan ineens jouw standaard geworden. En eh, wat ik ook een, een lastige kwestie vond is dat wanneer het dus zo'n hoog aantal is... dan is dat opeens waarop die boeken beoordeeld worden. Terwijl de, zeg maar, waarom ik die boeken schrijf en hoe ik ze schrijf... heb dan geen moment, denk ik dan aan... oh, dit aantal moet het... het, het, het is geen commerciële... Het, zeg maar, het is meer iets vanuit mijn hart of vanuit mijn passie... dan vanuit een commerciële gedachte. Terwijl het daarna door iedereen en dus ook door mijzelf... of betrap ik mezelf erop... dat het op dat commerciële aspect wordt beoordeeld. Terwijl dat, ja, dat heeft helemaal niks te maken met waarom ik die boeken schrijf. Maar uh, is het dan zo dat jouw eerste boek alleen maar net de mensen 200.000 uh, uh, verkocht? Het? Je tweede boek, beste vriend, volgens mij 25.000. Ja. Uh, is dat dan direct een flop in jouw uh, ogen? Nou ja, als je dat vergelijkt met een reguliere Nederlandse roman, is 25.000. Ja, er zijn bijna geen. Nou ja, zeg met maar de mensen die romans schrijven, of de literaire romans, waar van, ja, die kun je ongeveer op één hand tellen. Dus dat is, 25, nou, is, niet, is geen flop. Alleen, als je het, ja, waar ga je het mee vergelijken? Dus als je het vergelijkt met een, een Nederlandse roman... die waarschijnlijk eh, nou ja, het gemiddelde daarvan zal denk ik, onder de duizend liggen... dan is 25.000 is, is heel veel. Maar vergeleken bij 200.000 is, uh, ja, is het niet zoveel. En uh, kan jij dan wel eigenlijk die druk aan... die uh, door jouw eerste succesvolle boek op jouw uh, neer is gedaald? Ik ben verder geen. Uh, uh, uh, het is meer dat ik voor dat artikel daarover ging schrijven, maar ik ben verder niet iemand die uh, uh, heel erg twijfelt of heel erg te, te, te doen denkt. Ik ben wel redelijk uh, pragmatisch en, en ga gewoon aan de slag. En, ik ben niet iemand die, die het helemaal gaat dooddenken dood en redeneren. Nee, maar het was niet een heel erg uh, blijvol artikel... wat ik vanochtend uh, de in de volkskrant nee, ja, nee, En, dacht... en, en nou, dat dus, en, ja. en gecombineerd met wat je net vertelde... van nou, ik vind het toch wel moeilijk dat ik uh, nu dik boven de veertig <lacht> ja, ben. Uh, sta uh, ik hier met een pessimistisch mens uh, nee, uh, uh, in, uh, het, in het hotel? Uh, nee, nee, ik ben uh, op zich heel uh, uh, optimistisch en uh, uh, altijd, ik ben echt verredelijk blijmoedig. Maar uh, ja, als ik ga schrijven, vind ik dingen over uh, blije, vrolijke, gelukkige mensen vind ik niet een heel interessant onderwerp. Dus zelfs bij dit non-fictiestuk ja, vond ik het wat verrassender om... Ik ben, ik ben natuurlijk heel blij met die verfilming. En, maar ja, om een, een, een stuk te schrijven van, ja, ik ben zo blij en ik ben zo trots op die film. En uh, dat vind ik wat minder interessant dan de de, ja, nou ja, de meer lastige kant van het van verhaal. Nou, ja. laten we dan vanavond vooral een depressief interview ja. maken. Ja. Um, want ook nog even terugkomt op jouw verjaardag. Ja. Uh, ja, jouw boek Alleen maar net de mensen, die dus nu gefilmd is en nu in de bioscoop te zien is, uh, ja, is ook een uh, gedeelte uit je eigen ervaringen, heb je dat weten te putten. Ja. Maar dat is alweer een aantal jaren geleden. Dat was volgens ja. mij 2008 dat het uitkwam, ja. ja. Um, hoe hou je nu als 42-jarige je leven spannend? Uh, nou ja, ja, dat boek ging inderdaad 2008, maar de jaren waar het over gaat zijn dus nog verder. Nog dat was, verder was jouw daarvoor. bloeitijd. Ja. ja. Uh, hoe hou ik het nu? Nou ja, ja gewoon uh, binnen mijn eigen relatie. <lacht> ja, ja, ik vind ja, een van de dingen als je 40 wordt, ik vind zeg maar, onder de 40. ...zijn allemaal dingen zoals, nou ja, zoals bijvoorbeeld in Alleen maar Net de Mensen worden beschreven... Z ...vind ik voor iemand die zeg maar, wat jonger is, vind ik uh, nou ja, spannend en opwindend... ...om allemaal stoute, opwindende, uh, ondeugende dingen te doen. Maar voor iemand van boven de veertig vind ik exact diezelfde dingen... ...vind ik opeens een beetje tragisch en sneu worden... ...om nog steeds ja, te, ja, om met al dat soort gedoe bezig te zijn. Dus uh, ja, ik, ja, ik vind het gewoon dat uh, mannen van boven de veertig... Ja, die moeten zich uh, gewoon op een andere manier <laughs> gedragen. En, uh, ja, dat, dat is ook niet wel vrolijk. Nou, je, je, je, je, dan heel kort even de, de afgelopen twee jaar in jouw leven. Je, ja. je verhuisde van Oud-Zuid naar hier, uit zuid Amsterdam, naar ja. Almere... Ja, uh, ja, en, ja, uh, uh, vroeger ging je heel vaak naar de Belmer... en nu heb je zelfs een huis uh, gekocht in uh, Buitenveldert. Ja, ja. Het, het, het, het wordt niet heel veel... Nee. Het uh, wordt een beetje treurig, Robert. Ja, Buitenveldert is het quartier uh, latin van Amsterdam. <coughs> Sprak hij hoopvol. <laughs> ja. ja. Uh, nee, nee ik, ik vind het heel prettig in Buitenveldert. Ik uh, ben wel blij dat ik uh, daar ben uh, gaan wonen. Dus, ik, uh, ja. dus het spannend houden van jouw leven boven de 40? Ja. Is vooral aanvullend waarin? Uh, nou ja, ja, ja dingen doen met, met mijn, uh, mijn vriendinnen, met mijn kinderen. En, uh, en ik vind mijn, mijn werk ook wel uh, redelijk uh, spannend. Dus uh, ja, nee, het is niet dat ik zit te klagen dat ik uh, geen uh, spannende dingen doe. Um, nou, dan even terug naar de film. Ik heb hem uh, vanmiddag weer voor de tweede keer gezien in een, uh, in een zaal. Yeah. Uh, ja, de vraag die natuurlijk altijd gesteld moet worden in Nederland. Uh, wat ja. is beter, het boek of de film? Uh, nou ja, volgens mij, mijn uh, collega Geer Reven... Uh, als hem deze vraag wordt gesteld, zei hij altijd... Ja, natuurlijk is de film veel beter. Dus uh, dat, uh, vond ik een, uh, dat vind ik een heel uh, goed antwoord. De film is veel beter. Ja, uh, ja dat, dat is het antwoord dat ik geef. Maar is dat het uh, oprechte en eerlijke antwoord? Uh, nou ja, ik denk dat het raar zou zijn... als ik de film beter zou vinden dan het boek. Dus ik zou ook niet verwachten dat... bijvoorbeeld de regisseur van die film... als die zou zeggen van ja, ik vond het boek beter dan mijn eigen film. Dat, dat, dat zou ik een vreemd antwoord vinden. Uh, kortom, de schrijver vindt het boek beter. Uh, uh, ja, voor, over het algemeen is het zo, denk ik. Ja. Ja. Ja. En uh, ben, je, ben je wel blij met de film? Ja, ja zeker. La ja, ik, uh, ik vind hem... Uh, uh, ja, het zijn niet allemaal... exact zoals ik het zelf zou hebben gedaan. Maar binnen de... De, de keuze die zij hebben gemaakt voor uh, of tenminste zoals in mijn ogen echt de keuze voor comedy vind ik die keuze goed, ja, goed uitgevoerd de, het is heel uh, ja, ik vind het zelf een hele grappige film uh, het zijn ook ja, het zijn ook allemaal mijn eigen grappen dus als, zeg maar, als, iemand, als, als iemand het grappig zou moeten vinden dan ben ik het <laughs> maar uh, uh, ja, ik, ik vond het uh, zeg maar, de grappigste film of Nederlandse film die ik, uh, die, waarvan ik me kan herinneren dat ik hem gezien heb uh, jij bent vanmiddag ook uh, gaan kijken voor het ja. eerst in de gewone zaal. Nou ja, ja. gewone zaal het was in uh, Pathé Arena ja. in de Belmer. Zeg maar, ja. dus uh, ja, het thuispubliek. Hoe was het? Wat heb je beleefd? Uh, nou ja, ik, wat ik heel mooi vond was dat het, het was ongeveer voor de helft zwart en voor de helft blank uh, Dus daar, ja, daar ben ik al heel trots op. Dat, uh, ja, welke Nederlandse film heeft dat? Dat er een zo divers uh, ja, publiek voor is. Meestal is het of het een of het ander. En, uh, ja, en ze moesten heel erg uh, lachen. En, uh, uh, ja, nou ja, ik, ik vond het mooi om een keer uh, gewoon tussen normale mensen die gewoon een, een kaartje kopen en naar een film gaan om te zien hoe, uh, hoe zij die film uh, beleefden. Dus het was heel, uh, nou ja, wat ik net al zei, van, het zijn allemaal uh, ja, grappen die ik zelf bedacht heb. Dat je in een zaal zit met allemaal mensen die... Terwijl ze niet weten dat ik die grappen... <laughs> <laughs> Want het is niet dat ze allemaal mij herkennen. Dus ik, ik zit wel ja, in een zaal met mensen die allemaal lachen om, om dingen die ik bedacht heb. Dus dat, ja, dat geeft een goed gevoel. Nu is het fictie. Ja. Maar er zit wel een groot gedeelte heb je geput uit eigen ervaring. Dus ja. dan kijk je in uh, Pathé Arena tussen dit gezelschap... eigenlijk ja. naar je eigen verhaal. Ja. Is dat spannend? Ja. Uh, ja, nou, het, het is heel... Ja, dit was het al... Zeg maar, dat ik die film gezien heb, dat is denk ik vijf of zesde keer of zo. Dus, maar de eerste keer was het... Uh, ja, vond ik het heel raar om dingen die... Ja, ja, wel enigszins uit mijn eigen leven... Nou, Waar van sommige uh, situaties zijn die ik zelf min of meer zo uh, meegemaakt heb... Dat het ineens... Dus, dat wordt dan dus door andere mensen uitgebeeld. Of uh, gespeeld. En ik, ja, ik vond het raar om uh, dingen die... Ja, zeg maar van mij waren... dat dat ineens van die hele zaal is geworden. Als je begrijpt wat ik bedoel. Uh, dus dat, ja, je dat, wordt van iedereen? Dat, ja, nou ja. Het is ooit begonnen met... een boek dat ik ging schrijven... terwijl ik terwijl dus geen uitgever was. Dus, maar tijdens de hele periode van schrijven van het eerste boek... had ik geen enkele garantie. dat. Nou ja, het enige wat ik dacht... van, ja, ik hoop dat ooit iemand het wil uitgeven. En als dat niet zo is, dan, dan heb ik het voor mezelf uh, gedaan. Dus de, de, de overgang van... dat het echt... Nou ja, puur voor mezelf was en nou ja, ook wel gedeeltelijk over mezelf. En dat het dan opeens een, uh, ja, iets is geworden van een zaal met uh, 300 mensen. Uh, ja, dat, dat is een grote overgang. En welke scène raakt jou dan het meest? Um, mm, ja, ja, ik weet niet, er zijn twee scènes die denk ik mijn uh, favoriete scènes zijn. Eentje is. Uh, als da, wij, daar, wij, ik weet niet of ik nog moet uitleggen waar, waar het verhaal over gaat, maar euh, euh, een... Nou, heel kort. Een, ja. uh, je mag het kort uitleggen. Oh. Ja. Nou, het gaat over um, of, zeg maar, het verhaalt, het gaat over de multiculturele samenleving en hoe wij met elkaar samenleven. En dat is zeg maar, dan het verhaaltje wat daarbij bedacht is, is dat uh, David een, uh, nou ja, uit, ongeveer uit deze buurt komt, uit een uh, welgesteld Joods milieu. En een uh, grote interesse heeft in, uh, in zwarte, grote zwarte vrouwen. Uh, vanuit zijn verwarring van, uh, dat hij dus Joods is, maar lijkt op een Marokkaan. En vanuit die verwarring denkt hij van waar hoor ik bij en wie, wie zijn mijn mensen. En uh, nou ja, in ieder geval de, mijn twee favoriete scènes zijn de. De ene is dat hij uh, met de familie van zijn zwarte vriendinnetje op, op het balkon staat. En dat ze hem uh, allemaal. Uh, hij vertelt over hoe hij de liefde beleeft. En, en zij gaan hem allemaal keihard uitlachen. Dat, dat, vind, dat vind ik... Uh, nou ja, gewoon, ja... Ontzettend grappig. En, en de andere, mijn andere favoriete scène is dat David met zijn ouders... Uh, voor het eerst bij, bij haar in de Bijlmer op, op bezoek gaat. En uh, die tweede, met name die tweede scène is... Dat, dat is dus nooit in het echt gebeurd. Uh, dus dat, dat, dat, dat heb ik echt volledig uh, bedacht. Uh, dus ja, het is niet dat ik daar nou een gevoel bij heb van... oh, toen was dat zo met mijn eigen ouders, want het, ja, zo is het nooit gegaan. Maar dat was wel, uh, vind ik, een hele veelzeggende, uh, tegelijk schrijnende en echt grappige scène. Maar dat wil zeggen dat die eerste scène wel is uh, gebeurd? Uh, dat je echt uitgelachen bent uh, nee, op het balkonnetje? Nee, nee ja... Ik, ik ben natuurlijk niet zo wereldvreemd als, als David, dus ik, ik, ik, ik, ik ben nooit op die manier uitgelachen. Maar het is wel zo dat ik uh, zeg maar vanuit mijn eigen achtergrond een bepaalde ideeën had over hoe, hoe dingen gaan. En dat ik op latere leeftijd uh, nou ja, zag hoe dat in andere werelden dat andere mensen het soms heel anders uh, beleven. Want ik, ik las veel interviews van jou terug en uh, op een gegeven moment beschreef je ook een interview setting. En één uh, iemand vroeg aan jou, en dat vond je een hele goede vraag van... Uh, ...ja, hoe komt het toch dat jij uh, zoveel weet van uh, uh, al die scènes die in de, in de maar uh, gebeuren? Ja. En toen ging het interview verder zonder dat daar eigenlijk een antwoord op uh, werd gegeven. Oké. Okay. Uh, hoe, hoe komt het? Ja, nou ja. ja omdat ik daar geweest ben. Uh, ja. Die, die, die <lacht> scène, is die ja. echt gebeurd? Uh, nou ja, dat zal vast echt gebeuren. Ja, waar, waar je bij was, hè? Niet, nee, niet ja. waar ik bij was, nee. Maar ik heb wel mensen die, die dat soort dingen wel bij zijn geweest... heb ik wel gevraagd of ze heel specifiek en gedetailleerd aan mij konden vertellen... hoe, hoe dat dan gaat natuurlijk. Tenminste, voor mij, als ik zo'n boek schrijf... gaat het om, om de kleine, zeg maar veelzeggende details van... Eh, nou ja, bij wijze van spreken, van houdt iemand zijn sokken aan? Of, of, zeg maar, dat, dat zijn de dingen waar het, waar het mij natuurlijk om gaat. Dus ik heb wel nou ja, een aantal mensen die zulke soort dingen hebben meegemaakt... Van, kun je me alles vertellen wat je, wat je daarvan kunt herinneren? Ja, ik zat in een zaal hier uh, in het centrum van Amsterdam. En daar waren ook mensen, ook, ook een gemeneerde zaal. En daar waren ook mensen, dit gebeurt toch niet echt? De, die nee. werden hardop gesteld, uh, die vragen. Ja, nou, ik moet zeggen, er die, die zitten in de... Ik ben, heel, uh, ik ben ook heel trots dat ik... Uh, Zeg maar de kelderbox in, in de Nederlandse literatuur <laughs> ik heb geïntroduceerd. Maar ik, de eerste keer dat ik dat zelf zag uh, vond ik het zeg maar, als je het op papier leest dan, nou ja, dan lees je dat. en Dat is heel anders dan als je het gewoon in het echt op, op een scherm uh, ziet. Dus de eerste keer dat ik het zelf zag terwijl, terwijl ik het bijna allemaal zelf, zelf heb bedacht en opgeschreven uh, ja, kon ik er zelf ook bijna niet naar kijken. Uh, dus ja, dat is wel... Uh, die, nou ja, het boek en ook, ook de film is een combinatie van dus hele grappige dingen... maar ook hele schrijnende en uh, pijnlijke dingen. Maar ook echte dingen? Ja. Er nee, gebeuren in, in de grote mensenwereld gebeuren allemaal dingen die, die, die, die niet altijd even mooi zijn. Uh, Ik heb uh, voor een programma drie maanden in de Belmen gewoond. Ja. Ik ken daar ook heel veel uh, locaties uh, terug die in de film uh, voorkomen. En ook uh, personages, die, uh, die herkende ik ook wel. Ja. Um, hoe erg mis je het? Uh, nou ja, als ik, als ik zin heb, dan, uh, dan ga ik er gewoon in. Dus, uh, ja, nee, het is niet alsof het een soort afgesloten uh, gedeelte is. Dus, uh, nee, en ik heb dat, het is niet dat ik er ooit gewond heb... maar er zijn periodes geweest dat ik er veel kwam. Maar, uh, nou ja, nu soms, uh, maar soms ook nog wel... En dan geniet je weer met volle tuig. Uh, ja, nou ja, het is een, het is een ander... Hoewel het zeg maar, hemelsbreed niet heel ver weg is... is het wel een soort andere, andere wereld dan uh, dit deel van de stad. Ja, want we zijn hier in Oud-Zuid. We zijn hier in de bar van het College Hotel. Hier uh, één tafeltje verderop. Dat is een scène opgenomen ja, van jouw film. Klopt. Ja. Heb je hier goede herinneringen aan hier? Uh, ja, nou ja, ik vind, het een, ik vind hotelbars altijd wel uh, prettige... Omgeving dat het, het is in een, nou ja, welke stad het ook is, is het in die stad. Maar op een of andere manier, doordat er allemaal hotelgasten zijn die ergens anders vandaan komen, vind ik dat wel een, een prettige atmosfeer. Hebben. Uh, nou, wij gaan uh, naar jouw kamer toe, want jij ja. slaapt hier ook uh, vannacht. Uh, dat doen wij terwijl wij ook gaan luisteren naar een plaat die oh. jij uh, graag horen wilde. Ja, Nou, vertel. Uh, die plaat heet, Cause I Love You van Lenny Williams. En om te beginnen is ik het mooiste liefdesliedje wat, wat ik ken. Dan gaan we eerst luisteren en daarna mag je het verhaal erover vertellen. Is goed. It's true, 'cause I love you, baby. I'm thinking of you, trying to be more of a man for you. And I don't have much riches, but we gonna see it through, 'cause I love. Ja. Hij gaat volgens mij nog vier minuten langer door. Hij duurt heel lang. <laughs> des te beter. Uh, ik zit hier op Kamer 100 nacht in het College Hotel met uh, Robert Foucher. Ja, De schrijver van het boek uh, Alleen maar nette mensen. Ook van het boek, beste vriend. Maar uh, uh, Alleen maar nette mensen is uh, deze week in uh, première gaan als film. Uh, ja, Robert, je ging vertellen waarom deze plaat? Ja. Nou, ik kan me herinneren, dat was ongeveer, nou, ongeveer precies 17 jaar geleden... dat ik hem voor het eerst hoorde, 1995. 1995. Ja, toen was hij al... Twintig jaar oud, denk ik. Maar ik had hem dus twintig jaar niet gehoord. En ik uh, studeerde op dat moment in Amerika. Ik wandelde daar samen met uh, een aantal zwarte roommates. Dus ik zat in de auto en ik, uh, uh, nou, ik hoorde op, op de radio hoorde ik die plaat. Dus ik kwam thuis en ik, een jongen met wie ik nu nog steeds bevriend ben... Uh, die vertelde ik van uh, ja, wat ik nu op de radio heb gehoord. Dat is echt het, het mooiste liedje wat ik ooit heb gehoord. En ik, ik dacht in mijn beleving van... Nou, ik heb iets, uh, iets ontdekt of iets... Uh, dus hij zei van, ja, dat liedje dat kent iedereen. Dat is het, zeg maar, het bekendste liefdesliedje van, uh, zeg maar, iedere Afro-Amerikaan die, die kent dat. En uh, dus ik, nou ja, wat ik, ik vond het grappig dat het in mijn beleving toen uh, dacht ik van, ja, ik heb echt iets nieuws ontdekt. Want ik, ja, ik had gewoon dat liedje nog nooit in mijn hele leven gehoord. En hij zei van, ja, ja dat is uh, mijn opa en oma, die, uh, die waren daar op aan het, aan het schuifelen. <laughs> Dus dat, uh, uh, nou ja, en los van dit verhaal uh, ja, vind ik nog steeds het, het mooiste liedje wat ik ken. Um, je studeerde toen in Memphis. Ja. Wat heb je daar aan overhaal? Uh, nou ja, dat ik uh, ja, nog beter weet hoe. Uh, mijn moeder is Amerikaans, dus ik was daarvoor al. Uh, zeg maar, gingen we ongeveer iedere vakantie naar, naar Amerika. Maar ik denk dat je door in een ander land echt, nou ja, in, in dit geval een jaar te wonen. Dat je zo, zoveel dagelijkse dingen uh, meemaakt. Dat je nou ja, een beter gevoel krijgt van hoe het is om daar te wonen. En, uh, nou ja, en sindsdien... Mijn moeder komt uit New York, dus wij gingen altijd naar New York. Maar sinds, uh, sinds 1995 ga ik eigenlijk altijd naar, is Memphis mijn, uh, mijn stad geworden. Dus ik vind het, het, het zuiden ook... Uh, uh, nou ja, met name voor uh, vakanties en ontspanning... vind ik het zuiden van de Verenigde Staten iets geschikter dan uh, New York... Uh, <laughs> dus, uh, het is ook uh, apart, hè, dan uh, New York? Ja, maar ja, New York is ook heel apart, maar, maar als, als we, je even wil uitrusten... Ja. is dat misschien niet de ideale plek. Uh, en, en het zuiden, het zuiden wel. Het ja. gaat allemaal iets, uh, iets, nou ja, iets... wel veel langzamer dan in New York. Uh, was Memphis ook de plek eigenlijk waar jij... Uh, uh, je liefde voor uh, exotische vrouwen ontdekte. Uh, nou ja, die liefde was er al. Wanneer, wanneer, wanneer is dat eigenlijk ontstaan? Uh, nou ja, dat was, daarvoor was dat er al. Alleen, zeg maar, nou, oud, hoe oud was je? Toen was ik uh, 24. Dus ik, ik, daarvoor wist ik al dat ik dat mooi vond. Alleen hier in Amsterdam, Zuid. En, en aan de Universiteit van Amsterdam was dat niet nou ja, dat er daar heel veel van uh, voorradig was. En, en in Memphis wel. Maar kan jij beschrijven toen jij voor het eerst een, een, een zwarte vrouw zag... en dacht bij jezelf, ja, maar dit is wat ik zoek. Weet je dat nog? En weet je nog wie het was en waar je was? En uh, uh, nou ja, hoe, ja. hoe rook ze? Uh, nou ja, ja, anders dan een uh, blanke vrouw. Dus nou ja, de, ja, de eerste zwarte vrouw, zwarte vrouw die ik op die manier leerde kennen... was, was ook in Memphis... Uh, nee, maar no, no, nog daarvoor, uh, weet je wel, de, de eerste keer dat je dacht bij jezelf... want je woont hier natuurlijk in Oud-Zuid uh, als een jongetje. Hier, hier, hier, nou, hier wonen echt alleen maar blanke mensen. Uh, en mensen die er zo ja, uh, uh, uitzien uit, uit, zoals jij, uh, Marokkanen. Uh, <laughs> ja, uh, uh, nee, maar toen je voor het, uh, het eerst een zwarte vrouw zag... en ben je zei van, ja, maar dat is veel mooier. Uh, ja, ik weet niet meer wanneer... Ja, misschien dat het... zeg maar, ik spreek nu over de jaren 70 en 80. Ja, uh, ja, vertel. Dus toen, toen, toen waren er... Nou ja, alles was toen heel anders dan nu. Dus wat, zeg maar, voor vrouwen kan ik me herinneren dat tijdschrift Playboy dat, dat nou ja, nu denk je Playboy ja dat je zet de computer aan en maar toen ja, dat was echt dat ja, dat kon je bijna nergens anders kon je dat zien dus ik uh, ja misschien dat ik nou ja, in Playboy dat voor het eerst zo iemand zag en dat ik dacht van ja dit is veel mooier dan die die vrouwen die normaal in Playboy staan en nou ja, maar ja, ik zou niet meer weten hoe die heet of wanneer dat was maar uh, dat was wel misschien een moment dat ik dacht van uh, ja, dit is wel uh, ander, anders dan, uh, dan die andere Playboy-modellen. Uh, dus het komt eigenlijk uit de Playboy. Het is niet dat je hier uh, op straat liep en uh, je plotseling eentje zag... en dat je gewoon toen het licht zag. Nee, nee, ja, nee ja, dit, dit is nou ja, iets van zoals ik misschien nu herinner. Uh, maar ja, het kan natuurlijk ook op straat, en, nou ja, nee, maar dat kan ik niet herinneren meer. Het was niet zo als uh, zo'n lichtstraal viel op en uh, <laughs> nee. ja, maar dat is de ook, hemel ging open. Zo gaat het in films hebt. of in boeken, maar ja. in, in het echte leven zijn... Ja, is, dat, gaat, dat is gewoon een proces wat in, in jaren uh, uh, zich uh, voortzet. En in, in een film of in een boek wordt dat allemaal gecomprimeerd... en gebeurt het allemaal heel snel, maar in het echte leven gaat het, uh, denk ik, anders. Nu, dan wordt jou ook heel vaak de vraag gesteld... wat is er zo mooi aan, uh, aan, aan ja. zwarte vrouwen? En ja. Nou ja, Je hebt een hekel van dat je dat vaak moet herhalen... dus dat ja. gaan we ook zeker niet doen. Ja. Maar ik vind de vraag dan wel uh, leuk om te stellen... of in ieder geval, ik ben heel nieuwsgierig naar... wat missen vrouwen hier in Oud-Zuid? Wat hebben die niet? Wat hebben blanke vrouwen niet? Wat, uh... Uh, nou ja. ja, voor mij het, uh, ja, vind ik het minder... Vrouwelijk en minder opwindend of minder aantrekkelijk. Maar het is niet zo dat. Uh, ja, zeg maar, mijn voorkeur is niet een heel breed maatschappelijk gedragen voorkeur die iedereen heeft. Dus ja, volgens heel veel andere mensen. die zullen, nou ja, die zullen weer iets heel anders mooi vinden dan ik. Maar ja, ik persoonlijk. Vindt uh, ja, vind dat vrouwelijker of, of ja, ja, mooier. Ik, ja, ja. Het gaat over jou, dit interview. Jij mag ja. gewoon vertellen. Nu staat er uh, hier uh, in de kamer ook een regisseuse producer, uh, redactrice. Dat is een, uh, een blonde vrouw en zo. Wat ja. is er niet goed aan? Nou, niks. Bedoel, ja, dit, dit zijn zeg gewoon... nou even van, ik zou er niet op vallen, want... uh, uh, ja, nou, Omdat het gewoon niet voor mij is. Omdat het niet... Uh, ik bekijk zeg maar, blanke vrouwen... Heb ik niet die, die gedachten bij. Dus ik zeg maar, ik kijk naar haar of naar alle andere blanke vrouwen, net, net zoals ik naar jou kijk, zonder dat, <lacht> ja, zeg maar, zonder dat ik daar ja, dat soort gedachten bij heb. En uh, ja, ja, nu moet, wordt ja, alles heel helder, <lacht> <prachtig>. <lacht> Ja, maar dat betekent niet dat ik haar niet, niet aardig vind, of niet, dat geen vriendschap met haar zou kunnen hebben, maar, zeg maar die andere dingen, dat, ja, ik, dat is, komt gewoon geen seconde meer in, in me op. Ja. De, uh... De film gaat uh, een beetje over jou. Want het is natuurlijk. Er kwam toen een hele uh, rel toen het boek uitkwam. Omdat mensen dachten dat het uh, ja. non-fictie was. Maar ja. het was uiteindelijk fictie. En je, je had het ja. personage buitengewoon goed uitvergroot. En uh, dat maakt het boek ook zo grappig. Maar daarnaast soms ook schrijnend. En ook een enorme. Uh, uh, reflectie toen ik het las van ja, verdomme, hoe kijken wij uh, naar elkaar hoe wij hier in Nederland uh, wonen. Nu is die film uh, uh, uit. Je speelt er zelf een rolletje in. Je ja. speelt zelf een, uh, uh, even een, een taxichauffeur in de Bel, maar dat heet dan Snorder. Ja. We gaan heel even luisteren naar uh, dat fragment, want je hebt volgens mij uh, één zin die je zegt. Ja. Ja. Zijn jullie een Snorder? Ik moet naar Oud-Zuid. Stop, In. Houds op. Je daar. Waar ga je naar Zola? Ik wijs er wel aan als we in de buurt zijn. Takti. Wat? Takti. Taktik Euro. 80 euro. Dat kan niet. Bij die andere snorden was het een tientje. Jij komt maar het houd. Dus jij hebt taak te rijden jij hebt Ik kan ook wel gewoon lopen. Ja. ja. Uh, nou ja, dit is dus uh, een, een, een klein fragmentje uit de film. Jij hebt hier één zin gezegd. Stap in, geloof ik. Hè? Ja, het? ik heb uh, tekst in de film. Ja, nou, heel goed. Maar dan, daarna gebeurt het. Ja. Uh, want dan uh, schoppen jullie met z'n tweeën, uh, de, de, de beide snorders die jullie zijn... schoppen jullie David in elkaar. Ja. Hoe was het om jezelf in elkaar te schoppen? Uh, ja, nou ja, ik vond het wel ja, ironisch of, of uh, grappig om dat, ja, symbolisch dat ik dat zelf uh, zou doen. Dus de, er was van al had de regisseur al aan me gevraagd... Van, zou je het leuk vinden om een, een rolletje te spelen... Dus toen, nou ja, daarna kwamen een aantal opties voorbij. van welk klein rolletje ik dan zou kunnen spelen. Uh, en de, de, ja, de, dan, daar had ik deze uit gekozen. Om, ja, waarom ik. zou jij Robert Fuiz in elkaar schoppen? Uh, nou ja. Ja, het is David Samuels. Het is een, nee, ja, een soort versie van mij. En, uh, maar zijn er redenen om Robert Vijf in uh, elkaar te schroeven? Nee, nee, nee, ik zou het niet andere mensen daartoe willen aanmoedigen. <laughs> maar uh, uh, nee, nee, ik vond het gewoon grappig dat het. zeg maar. De, de dubbele laag van de enerzijdse schrijver en dat personage. wat dan uh, ja, als een soort alter ego wordt beschouwd. Maar uh, ja, ik vond de. De symboliek daarvan vond ik, ja, vond ik grappig. Maar is het niet zoiets dat je jezelf soms echt in elkaar wil schoppen? Eh, misschien door luiheid, of schaamte, of eh, jaloezie. Of zijn er dingen waarvan je zelf bij. Nou, echt, deze Robert Fuijsje. die Oof. moet gewoon eens een keer een flinke trap krijgen. Uh, of dat hij verwend is. Of dat het. Uh... Ja, nee, ja. ja, die momenten zullen er vast wel zijn. Maar uh, ik weet niet of het met fysiek geweld gepaard moet gaan. Maar ja, net, net zoals iedereen heb ik ook momenten dat ik mezelf wat. Uh, uh, ja, wat minder sympathiek vind... dan, dan, dan op andere momenten. Wanneer? Uh, ik denk dat de, het allergrootste dilemma is... Um, de keuze tussen... Um, uh, nou ja, gewoon tijd. Voor dus de, uh, uh, ik ik de rest heb ik alles wat mijn hartje begeert. Maar gewoon de tijd van... Ik bedoel, zeg maar de, de, de uren die je een dag beschikbaar hebt. En de... Ik denk dat ik het, het allermoeilijkste vind... in principe zou ik... ik heb jonge kinderen, dus ik zou eigenlijk het liefste niks anders doen dan, dan gewoon met mijn kinderen zijn. Uh, maar er zijn heel veel momenten op een dag... dat ik kennelijk ervoor kies... om dus niet met mijn kinderen te zijn... maar iets anders te doen... wat dus meestal met mijn werk te maken heeft... of, of, of met andere dingen. En... De, nou ja, met name de, de jaren dat ze, dat ze echt jong zijn. Ik bedoel, als ze eenmaal 15 zijn... Dan, dan willen ze helemaal niks meer met je te maken hebben... Maar in de jaren dat ze het nog wel willen... zou zeg maar, mijn natuurlijke instinct zijn... Om, ja, om gewoon alleen maar met hun te zijn. Maar er zijn heel veel momenten... dat, dat ik dus iets beslis om iets anders te doen. Uh, terwijl ik zeg maar, logistiek maak die beslissing. Maar emotioneel denk ik... Ja, waar, waarom doe ik dit eigenlijk? <laughs> uh, waarom zou ik dit verkiezen boven, boven mijn kinderen? En dat, uh, nou ja, dat, dat is nu het eerste wat me te binnen schiet. Waarom ik mezelf... Uh, uh, en waarom kies je dan niet voor je kinderen? Ja, ja dat weet ik niet. <laughs> nou ja, ja, op, ja op een bepaalde manier... Um, ja, ik, ik moet gewoon werken. Dus ik, ik, kan niet, um, ja, ik kan niet de hele dag met hun zijn. Want ik, dan, ik moet ook werken zodat ik alle dingen voor hen kan betalen. Snap ik. Maar is het alleen uh, werken om te werken... zodat je dingen moet betalen? Of hou je ook van de aandacht? Um, nou ja, in het geval van mijn werk... Is, uh, ja, staat dat veel dichter in verband met mijn eigen leven dan iemand die op een kantoor? Uh, nou ja, ik zeg maar kantoorwerk verricht bij mij. Is zeg maar mijn eigen leven en mijn werk is zeg maar zo in elkaar vervlochten dat de dat onderscheid niet altijd even uh, duidelijk is. Nee, maar de vraag is: hou je van die aandacht? Uh, nee. nee, ik, ik. Ja, tenminste, ja, dat, dat pretendeer ik. Maar de, ik, ik zie. De, behalve het schrijven van die boeken. zie ik in, in de moderne mediacultuur. Uh, het uitdragen dat dat boek er is. is, is ook een, een deel van het werk. En. Um, nee, dus het is niet zo dat ik. er um, ja, heel erg van geniet. van. Oh, nu dit weer. Of, of, ik geniet er wel van, maar het is ook. Uh, ja, Ik vind gewoon dat het past of hoort bij het werk. van als je eenmaal voor ge gekozen hebt om fulltime schrijver te zijn... en daar ook nou ja, al, al je inkomsten uit te, te halen... dan, uh, ja, dan hoort dat, is dat gewoon een heel belangrijk deel van dat werk geworden. Terwijl, zeg maar, het leukste deel van het werk is, vind, vind ik zelf... gewoon het, het iets bedenken en het daarna gaan uitvoeren. En de, de, de zinnen precies zo... Zeg maar dat ieder woord in die zin precies staat waar ik het wil hebben... en daaraan sleutelen en, en dat uh, zeg maar een soort bouwwerk... Wat je, wat je, een, een boek is natuurlijk een gigantisch bouwwerk... met allemaal verschillende kamers en, en verdiepingen. En, en om, zeg maar, om dat helemaal in elkaar te zetten, dat, dat is wat ik heel erg leuk vind. En daarna uh, is een misschien nog wel belangrijker deel van het... Van, nou ja, of als het goed is niet, maar en ook een heel belangrijk deel... is, is om uit te dragen van... Uh, nou ja, dat mensen weten dat het boek bestaat. Dus het gaat hier om het schrijverschap... en niet om het bekende Nederlanderschap, wat uh, toch aan jou kleeft? Uh, nee, nee ik, ik heb niet per se het idee dat dat, dat laatste aan mij kleeft. Je hebt er een heel boek beste ja, vriend over geschreven. Ja, nee, maar dat, boek, dat boek is veel minder autobiografisch dan mijn eerste boek. Dus dit gaat veel meer over wat ik de laatste jaren... als ik nou ja, over mijn boek ergens aan het vertellen was... Uh, wat ik om me heen zag gebeuren. En dat, nou ja, dat gaat veel meer over, over andere mensen dan, dan over mijzelf. Nou ja, daar, daar staat een moeilijke relatie met, met een vader. Er staat een echtscheiding in. Ja, nou ja, nee, er maar, staat een, een, een man in die toch uh, ook bang is... dat, die, dat, dat, dat zijn succes, het, het eerste succes uh, uh, niet meer overtroffen wordt. Dat zijn toch dingen die ik, uh, ja, nou ja. Die ik ook terug hoor in, in dit interview? Uh, ja, nou ja... Ik denk dat in, de, in mijn tweede boek, Beste Vriend... Um, zeg maar de, de eerste laag gaat dus over nou ja, de, de moderne obsessie met roem en gezien worden. En die gaat, denk ik, niet, niet heel erg over mijzelf. En de tweede laag waar het denk ik in werkelijkheid over gaat... is over uh, nou ja, het belang van familierelaties en met name vader-zoonrelaties. En die, nou ja, dat, dat, dat is wel voor een heel groot deel mijn eigen gevoel... Maar de, die eerste laag is, die gaat niet heel erg over mij. Nou goed, dan gaan we het hebben over die tweede laag. Daar heb ik ja. ook een plaat bij uitgekozen. Uh, Oké. Okay. Uh, omdat, omdat dit uh, uh, de titel is van je boek, Beste Vriend. En omdat je net al zei, het gaat over uh, vader-zoon-relatie. Dus ik zou zeggen, zet je, je koptelefoon op. Ja. Uh, dan gaan we luisteren naar uh, Alan Clark. Oké. Okay.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 Ik draaide Ellen Clark. En uh, die draai ik voor uh, Robert uh, Vuisje. Ja, en dan is de vraag... Uh, goed gekozen? Ja, ja. ja ik vond het mooi. Ja. En waarom goed gekozen? Uh, nou ja, omdat het ook een... Uh, ik denk wel... Ik, ik hoor het, het gevoel bij hun zelf ook. Uh, volgens mij was dit samen met zijn eigen vader. Ja. Uh, bij uh, ja, het, het sterke gevoel wat daarbij uh, hoort. Uh, want... Uh, ben jij de beste vriend van je zoon? Um, nou ja, ik, ik weet niet of, of zij mij als hun beste vriend zien. Maar ik, ik, ik hun in ieder geval wel. Uh, en ja, nee, het is wel iets wat heel... Uh, ja, uh, een totaal ander... Maar ja, dit, dit zal iedere ouder zeggen, maar... Het, het is onvergelijkbaar met je relatie met alle andere mensen op de planeet. Uh, dit ja, gaat zoveel dieper dan, uh, ja, dan wie, ja, met wie dan ook. Dus dat, uh, uh, ja, het is een, een gevoel wat je pas uh, ontdekt als, als, als ze eenmaal geboren zijn. En, en, en mensen die zelf geen kinderen hebben, die zullen denken van... wat is dit voor, voor, voor ongelooflijk aanstellerig uh, gehouden hoer. Maar uh, als dit uh, ja, moment daar is, dan, dan voel je dat uh, sterk. En is het moeilijk, het vaderschap, voor je? Um, nou ja, ik, ik vind het eigenlijk het, het, het, het leukste wat er is. Dus ik, ik vind hun uh, gezelschap ook... Uh, ja, ik vind hun eigenlijk veel uh, interessanter en, en intelligenter... en uh, <lacht> leuker dan alle andere volwassenen die ik ken. Ik kan me niks leukers bedenken. <lacht> nou, iedereen die je kent zijn allemaal eikels. <lacht> nou, ja, nou ja, vergeleken bij, bij, <lacht> uh, bij hun... Uh, ja. Uh, nou ja, al die andere mensen vind ik ook hartstikke leuk. Maar dit, dit, ja, dit gaat gewoon veel, uh, ja, veel dieper en hoger. Je hebt twee zoontjes ja. bij twee verschillende vrouwen. Ja. Wat is het verschil tussen die uh, twee zoontjes? En, en, en zie je het verschil in, in moeders heel goed bij hun terug? Um... Ja, vandaag dat zal allebei heel erg op mij lijken. <laughs> maar, <laughs> en zijn ze daarmee gezegend? Uh, uh, nou ja, nou ja, nee, ik, ik, ja, ze zijn eigenlijk allebei veel, veel beter en veel, veel leuker dan ik ben. Uh, nee, dat komt waarschijnlijk ook door hun moeders. Maar uh, uh, ja, ik, ik maak altijd met hun moeders uh, altijd de grap van... nee, hij lijkt heel erg op mij en hij is, hij is zoals ik. Maar uh, ze zullen vast al hun goede eigenschappen van, uh, van, hun, van hun moeders hebben. Uh, de ene uh, moeder is Braziliaans, ja. de andere is Surinaams. Ja. Wat is het verschil wat je daarin uh, ziet, uh, in, in de kinderen dan? Hè? Uh, ik denk dat nou ja, Brazilië en, en Suriname liggen naast elkaar. is een wereld dit, van verschil. Ja, maar vergeleken bij, bij Nederland... Zijn ze, <laughs> is de, ligt dat redelijk dicht bij elkaar. Ja. Uh, ja, en verder het verschil nou ja, die de jongste is uh, qua uiterlijk... Of, nee, nee, die is zeg maar echt half uh, creools En de oudste uh, ja, lijkt... Hij nou ja, heeft min of in mijn uh, uiterlijk. Um, en verder ja, vind ik wel dat ze redelijk op elkaar lijken. Het zijn allebei heel vrolijke... Uh, vrolijke <laughs> ja, vrolijke buisjes. Je ziet dus niet uh, hun uh, halve afkomst terug. Uh, um... De een meer... Uh... Voetbaltechnisch aangelegd. Nou, nou ja. En die anderen heel goed koken? Nee, nou ja, ja. ja. Ze zijn twee en zes nu. Dus ik, ja, bij die van twee, moet, ja, dan begin je echt net te ontdekken hoe, hoe die precies is. Of die begint ook net te praten. Dus dan, ik, ik, ik, ik kan, kan deze vraag denk ik over een paar jaar beter, beter beantwoorden. Ben jij een betere vader dan je eigen vader? Nou, je eigen vader is uh, Bert Vuijsje, de ja. beroemde hoofddirecteur van de HP, onder andere. Ja, ja. Um, ja, nou ja, ja ik hoop het. Ik, uh, um, ja, nou ja, ik zou het ook niet onaardig vinden om, om te zeggen dat, hij dat, uh, of ja, dat ik zoveel beter ben. Um, maar ja, het is ook een heel, andere, een heel andere tijd nu, denk ik. Dat, ja, ik, ik weet dus niet of vroeger, zeg maar, toen ik zelf opgroeide in de jaren zeventig. Nu heb je dus allemaal mensen die, net zoals ik, kinderen hebben. Die het dan de hele tijd hebben over hun kinderen. En, uh, en uh, dit doen we dit. En dan gaat hij naar die crash. En, en do, hoe doe jij dat allemaal? Dus ik, weet, ik heb het idee dat in de jaren zeventig. dat die hele cultuur van steeds daarover praten en daarmee bezig zijn. Ik ik, bedoel, ik, ik kan het mis hebben, want ik was toen zelf een kind. Maar ik heb het idee dat het toen nog veel meer was van de vader. Nou ja, gaat uh, werken. En, en dat daar niet zo'n hele idee was... Van dat die vader ook, ook allemaal al die dingen moest doen. Uh, dus het, het zou kunnen dat het iets over de tijd zegt... dat ik helemaal daarmee bezig ben... en dat naar mijn gevoel dat bij hem uh, ja, anders was. Nou ja, uh, laat ik het zo zeggen. Alan Clark zong net met zijn vader. Ja. Uh, en uh, maken samen een plaat. En hebben samen dat uh, gevoel van, de, van dezelfde soort muziek. Ja. Zou jij met je vader kunnen samenwerken? Uh, uh, aan iets literairs. Nou ja, hij, voordat, het, voordat ik het boek inlever, uh, laat ik het ook al van hem lezen. Dus in zekere zin, uh, ja, we werken we al samen. Dus ik, als hij... Is het een vruchtbare samenwerking? Uh, ja. Maakt hij je beter? ja. Hij is, behalve dat hij hoofdredacteur was, was hij ook, denk ik, een van de beste eindredacteuren van, van Nederland. Dus in de zin van een tekst. Uh, nou ja, gewoon aan een tekst uh, werken. En dus de, bij mijn beide boeken heeft hij wel dingen gezegd die ik zelf niet gezien had. Of, uh, uh, of misschien, ja, los van de, de, de D, D of de spelfout of zo maar. Uh, Ja, bij allebei zei hij wel: van, Misschien kan dit beter, of misschien kun je dit. Op die manier anders doen, ah, je zegt hij was een van de beste eindrecteur van Nederland of ja. nu nog als hij naar jou was, hij ook een van de beste vaders van Nederland. Um, ja, ja, dat weet ik niet. ja, ik kan dat moeilijk vergelijken met, met andere vaders, uh, maar zijn er dingen die hij als vader gedaan hebt die jij zeker niet bij jouw zonen? Uh... Um, ja, ja ik, vind, ik vind het lastig om het dat, omdat. Zo uh, te zeggen, bedoel, hij, heeft, bedoel, hij heeft vast op, op zijn manier ook uh, heel erg zijn best gedaan. En ik, ik merk ook dat ik... Uh, ik ben ook min of meer hetzelfde werk gaan doen als hij. En ik, uh, Dus ja, er zal vast heel veel dingen in hem geweest zijn waarvan ik... Of ik bedoel, ja, geweest, ik bedoel hij leeft gewoon, maar... Uh, waarvan ik dacht, ja, dat, dat wil ik kennelijk ook. Dus ik ben, ik ben hetzelfde werk gaan doen. Dus dan uh, is er wel iets een heel sterk rolmodel waarvan je denkt, ja zoals hem, zo wil ik ook zijn. Dus het, het zal vast niet uh, allemaal verkeerd zijn geweest wat hij deed. Zeker niet. Nee. Uh, ja, maar uh, ja, maar nou ja, ik, ja, ik hoop dat ik het beter doe. Maar uh, uh, dat, dat moeten mijn kinderen maar zeggen. Uh, nog even terug naar de film. Ja. Je gaat naar Suriname. Ja. Wanneer vertrek je? Donderdag. Wat gaan jullie daar doen? Um, we gaan daar de, de première, of mijn vriendin en ik, de première bijwonen. Of, en, en trouwens ook de hoofdrolspeler Geza Wijs, gaat ook mee naar Suriname. Um, de, de première van, van de film in de, in de bioscoop in Paramaribo. En wat verwacht je daar? Um, ja, ik vind het heel lastig om een voorstelling te maken... van of ze daar zeg maar, net zo doen als, als, als wij hier. Uh, maar ik verwacht wel dat het... Ik, ik ben dus met mijn, met mijn eerste boek twee jaar geleden in Suriname geweest... Uh, om, om over dat boek te vertellen daar op allerlei verschillende plekken. En ik merkte wel dat het, uh, ja, dat het wel echt uh, ja, emotioneel en, en heftig was... om. Uh, uh, in een plek, wat, nou ja, wat dus echt aan de andere kant van de wereld is. In Zuid-Amerika, in de Cariben. In de waar. Uh, ja, waar dus iedereen Nederlands spreekt. En. Uh, ik merkte dat het wel op heel veel indruk op mij maakte. Dat. Uh, nou ja, in dat het zo ver weg van Nederland. dat die mensen dat verhaal zo diep uh, voelden. En ik kan me voorstellen dat als dat bij de film ook zo blijkt te zijn. dat het. Uh, ja, dat dat diepe, diepe indruk op mij zal uh, maken. Was de impact anders in Suriname... dan dat de impact uh, van alleen maar net de mensen het boek uh, hier uh, in Nederland uh, had? Um, ja. Nou, ja. Het ging over... Nou ja, in het boek komen heel veel Surinamse personages voor. Dus zij herkennen... Nou ja, de Surinamers in Suriname hebben nou ja, min of meer dezelfde cultuur... als de Surinamers in Nederland. Dus ze zullen heel veel dingen herkennen... Um, maar het verschil is natuurlijk dat het boek gaat over Surinamers in Nederland. En dat is voor Surinamers in Suriname: uh, die hebben daar een heel ander gevoel bij dan, dan Nederlandse Surinamers. Dus bij Nederlandse Surinamers is het van: ja, dit gaat over. Ik word hier persoonlijk aangesproken en dit gaat over mij. En die, de Surinamers in Suriname, uh, voor zover er, zeg maar. Uh, dingen zijn die hun zelf niet bevallen. Dan denk je van, ja, dat gaat niet over mij... maar dat gaat over, ja, over, die, over die gekke Nederlandse Surinamers. Dat, dat, ja, dat ben ik niet. Dus dat, uh, dat is denk ik wel een, een belangrijk uh, verschil. In Nederland werd het boek soms echt niet begrepen... want mensen dachten dat het non-fictie was. Ja. Dat heb je echt overal moeten uitleggen. Dat uh, <laughs> ja. leverde enorme mooie discussies op en relletjes. Ja. Uh, hoe was het in Suriname? Zagen ze daar wel direct uh, de grap... en ook uh, de uitvergroting uh, van wat je schrijft? Ja... Nee, volgens mij hadden ze uh, daar kennelijk een uh, meer uh, literaire traditie. <lacht> tradit of <lacht> <lacht> dus, dus, snapten ze dat beter? Uh, maar nee, volgens mij was het... Daar, ja, ze vroegen daar ook wel van uh, hoe, uh, hoe weet je dat of hoe, hoe kom je daarbij. Maar het was wel vanuit de gedachte van dat het een roman is. Ja. Nu... Uh, alleen maar net de mensen was je eerste boek, Groot Succes. Uh, uh, het tweede boek was Beste Vriend. Veel minder Groot Succes. Dat las ja. ik dus vanochtend nog in de Volkskrant Magazine. Ja. Uh, waar je dus ook een beetje uh, uh, depressief van werd. Dat het niet zoveel uh, verkocht werd. Dan uh. komt er waarschijnlijk ook nog een derde boek. Ja. Um, ben je bang dat dat een nog minder <laughs> impact gaat hebben dan uh, je tweede boek? Uh. Ja ik, ja, ik vind het heel lastig om daar. Ja, de, ik, daar, daar denk ik niet over na. Ja, daar denk je toch wel over na. Nou ja, ja, het is niet zo dat ik, zeg maar, als, je, als je een boek aan het schrijven bent, uh, ben je gewoon dat, dat boek aan het schrijven. En is het, het komt echt, allebei die boeken gaan over ja, mijn gevoel of over dingen die ik om me heen zie. En die probeer ik dan te verwerken in een verhaal. Uh, maar de, ja, en dat, dat is gewoon echt waar. Nou, stel, voor van je volgende boek worden er maar uh, 2.500 verkocht. Ja, nou ja, ja dan, dan zal ik dat vervelend vinden. Maar, de, het, zeg maar als, iemand, als het iemand te doen is om uh, geld te verdienen of om business... dan ga je geen boeken schrijven. Waar, we, dat, waar gaat je volgende boek over? Uh, ja, ik, ik, ik vind het onverstandig om... Uh, ja, ik ik hou het liever voor, voor mezelf. Ah, Put je weer uit, uh, uit, uit jezelf uh, ook? Nou, ik denk dat het steeds... Ik denk dat het een, een normale, natuurlijke ontwikkeling is. dat het, het eerste boek gaat bijna altijd over iemands jeugd... en over nou ja, wat die, hoe die is opgegroeid. En ik denk dat het een normale ontwikkeling is... dat het per boek minder uh, autobiografisch wordt. Dus het, het idee wat ik voor het derde boek heb... is uh, nou, iets wat zeg maar, het grote de verhaallijn... Is, heb ik echt volkomen bedacht. Maar daarbinnen zullen die personages. Zullen allemaal dingen die, ja, die ik zelf herken. Of die dat, dat zullen ze vast doen. Maar het verhaal van het boek heb ik, uh, ja, heb ik echt helemaal bedacht. Nou, ik kijk er naar uit. Ja. Uh, Robert Fuser, Fuisje, uh, schrijver, uh, veel succes in Suriname. Dankjewel. Uh, uh, wij gaan hier beneden denk ik nog in de bar een, een borrel drinken, omdat je van hotelbar uh, houdt. En uh, de luisteraar kan allemaal luisteren naar uh, de wereld van Filemon. Robert, we gaan naar de bar. Heel goed, dankjewel send